Bos wordt geen lijsttrekker bij de verkiezingen en hij is ook geen kandidaat Kamerlid. Volgens Bos zal de Amsterdamse burgemeester Cohen zich kandidaat stellen om hem op te volgen als lijsttrekker. Cohen geeft vanmiddag een persconferentie. Bos noemde Cohen een leider die de PvdA een goed resultaat kan bezorgen bij de verkiezingen... en de premier die dit land nodig heeft. Hij zei verder dat hij de beslissing om op te stappen het weekend voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft genomen... maar hij wilde daar de verkiezingen niet mee belasten. In de PvdA wordt met respect gereageerd op het opstappen van Bos... en er is begrip voor zijn worsteling tussen werk en privé. De meeste kopstukken steunen de kandidatuur van Cohen. Volgens oud-minister Plasterk zou het een zegen zijn... als Cohen met zijn manier van bindend leiderschap het land kan regeren. De PvdA blijft in Rotterdam ook na hertelling van de stemmen... van de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij. De partij kwam uit op 28,9% tegen 28,6% voor Leefbaar Rotterdam. Het verschil tussen beide partijen is iets meer dan 750 stemmen... Bij de eerste telling was het verschil 650 stemmen. In de zetelverdeling verandert er niets. De PvdA en Leefbaar Rotterdam houden beide 14 zetels. Mark Rutte is bij de Kamerverkiezingen de lijsttrekker van de VVD. Tot vanmiddag konden tegenkandidaten zich melden, maar dat is niet gebeurd. Bij de verkiezingen van 2006 had Rutte wel concurrenten. Hij won toen nipt van Rita Verdonk. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 39 mensen omgekomen... bij twee zelfmoordaanslagen. De daders bliezen zich kort na elkaar op... De een op een markt en de ander in een drukke woonwijk. Beide aanslagen worden toegeschreven aan de Taliban. Het weer, bewolking en af en toe wat motregen. Vanmiddag is het 6 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Na het weekend komt de zon weer geleidelijk terug. Dit was het NOS Journaal.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 Sun How do you rate the morning sun? It was just too heavy for me And all I wanted was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 Every sand dune in the desert Every power we never see There is a deeper way than this Swelling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 your only place for me yeah won't you hold on just for